10 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. De beschuldigingen van Romano van der Dussen aan Nederland zijn onterecht, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van der Dussen vindt dat het ministerie tekortschoot in zijn zaak en niet zou hebben gedaan met DNA-bewijs, schrijft NRC. Daarom zou hij een claim willen indienen. De Nederlander zat twaalf jaar onterecht vast in Spanje voor een verkrachting. Het was al bekend dat het gevonden DNA in die zaak niet van van der Dussen was... Maar volgens hem deed het ministerie niets met dat bewijs. Een Brit heeft later de verkrachting bekend en met hem was ook een DNA-match. Treinen kunnen volgend jaar twee keer tien dagen niet over de Moerdijkbrug rijden vanwege onderhoud. De rails liggen op een kunststofondergrond ondergrond die is gaan scheuren door verkeerd onderhoud. Daardoor kunnen de spoorstaven breken. Er zijn al langere tijd problemen met de Moerdijkbrug tussen Dordrecht en Breda. In april was er al een spoedreparatie.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 Om half elf vertrekt vanuit Amsterdam een trein met Nederlandse schrijvers naar Duitsland... voor de boekenbeurs Frankfurter Boegmessen. Het Nederlandstalige Boek krijgt dit jaar speciale aandacht op de grootste boekenbeurs van de wereld. Dat moet Nederlandse schrijvers in de rest van de wereld bekender maken. Koning Willem-Alexander en de Vlaamse koning Filip... openen later vandaag de Nederlandse hal op de boegmessen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe... en vooral vanmiddag trekt er buiige regen over het land. Daarbij is kans op onweer en windstoten... Later vanavond opnieuw stevige buien vanuit het Noordwesten. Het wordt 12 tot 14 graden vandaag. Ook morgen weer flinke buien met kans op onweer en veel wind. Dit was het NMSJ. verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zalbommel, 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouda, 12 kilometer na een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Amsterdam. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkem, 7 kilometer met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 So good, y'all all I know. Oh, sad, so good, so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 ja, op ik moet altijd meteen weer aan onze collega Fred Heidegger. Hij took een in Ibiza, je hoorde de single van Mike Posner... zo aan het begin van het de derde en uur van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag, lekker weer vandaag hier in Zandvoort. En wij zitten in de studio aan de Tolweg 10a, inmiddels zijn onze gasten ook binnen. Goedemiddag ja. trouwens. Goedemiddag. Uh, Kenneth Nieuwenboer Nieuweboer en Elko Zwart, de heren achter het groot hardloopwedstrijd... evenement op zondag 6 november... Naar de volgende plaat gaan we uitgebreid met hun in conclaaf over wat, waar, waar Zandvoort voor gaat lopen. En wat het evenement allemaal behelst. Dat allemaal naar de volgende plaat. Verder natuurlijk de vaste items zoals ze zijn rond de klok van half vijf. Het dier van de week. En zij luistert naar de naam Harry. Ik vind het een aparte naam voor een dame. Maar goed, het dier van de week heet Harry. En liefhebbers van het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf U kunt uw tranen weer niet bedwingen. Want het is weer een gevoelig gedicht geworden. En wel onder de titel Voor jou. Uiteraard uh, hebben we straks, uh, kijken we straks naar de eindstanden in de voetbal-eredivisie. En wellicht dat we nog even tijd hebben voor Pit Report. Want ondanks dat het feit dat er dit weekend geen Formule 1 wordt gereden... is er natuurlijk altijd nieuws uit de Pitstraat die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, uh, ook de komende uur... blijf luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En het eerste half uur uh, helemaal in het teken van Usand uh, Fort En hier is 21 Pilots Stressed Out.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 Now they're laughing at the face, saying, "Wake up! You need to make money." En alweer een aantal maanden geleden, Duitsland 2 van 21 Pilots. En stressed out. Jawel, ja, je zegt het net, Albert uh, Jouw. Feyenoord heeft uh, inmiddels gescoord. NRC Feyenoord op dit moment 1 tegen 1. Dus uh, ze gaan toch uh, op naar een puntje, waarschijnlijk, hè? De Feyenoorders. Nee, zit hem in de staart, blijkbaar. Ja, zo is het. Nog een paar minuten te spelen. Goed, uh, tijd voor een hardloop, uh, evenement op zondag 6 november. Aangeschoven zijn uh, Kenneth Nieuweboer en Elko Zwart. Jongens, van harte welkom in de studio. Dank u. wel. Top dat jullie er zijn. Dank voor de uitnodiging. Nee, graag gedaan. Uh, hardloopwedstrijd, zondag 6 november. De kop uh, is uh, uh, Zandvoort loopt voor, zonder gelijk alles weg te geven. Uh, jullie hebben in het verleden voor Serious Request, uh, je, dat was een goed doel. En ook dit jaar staat weer een goed doel centraal. Ja, klopt. We hebben, toen we het evenement bekendmaakt, hebben we gezegd... Van, uh, we gaan nog niet zeggen voor welk goed doel we gaan lopen. Wat we graag willen dat uh, mensen zelf een goed doel aandragen. Uh, nou, dat hebben ze kunnen doen tot, uh, tot en met gisteren. Uh, en daar hebben wij een, een korte lijst van gemaakt. En daar mogen de mensen vanaf morgen mogen ze gaan stemmen. De drie goede doelen die zijn uh, geselecteerd. En dan uh, uiteindelijk volgens democratische beginsel uh, de meeste stemmen. Die, uh, dat wordt het goede doel waar we uiteindelijk de opbrengst naartoe uh, gaan brengen. En dat is op de website dan uh, de, de, kun je de drie goede doelen terugvinden? De website, maar stemmen kan via uh, ons Facebook, uh, onze Facebookpagina, zandvoortloop.nl. Zandvoortloop Even terug uh, naar, uh, naar jullie samenstelling, Kenneth en Elko. Elko, hoe is de, de taakverdeling uh, in de organisatie tussen jullie? Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk is er niet echt een hele duidelijke taakverdeling. Het is meer van: uh, nou, ja, we, het is voor de derde keer dat we het organiseren. Dus we zijn ondertussen al uh, redelijk professioneel. Dus we weten van elkaar een beetje wat we doen en wie we aan moeten sturen. En dan komt het allemaal dik in orde. En we hebben, nou ja, tegenwoordig is het zo makkelijk overleggen per telefoon of per WhatsApp. Dus als er dingen voorvallen die we niet voorzien hebben, dan koppelen we dat heel snel terug met elkaar. En ja, het is nu wel voordat het evenement begint, kunnen we het allemaal dan in orde brengen. En als je dat, je zijn met z'n tweeën, dus dat zijn korte lijnen om het zo maar eens te zeggen. En dat werkt prima. Hebben jullie een soort draaiboek? Ja, ondertussen is er wel een draaiboek uh, waar we ons aan houden. En dat uh, elke keer als we dan een evenement hebben georganiseerd... dan evolueren we dat, zoals dat dan mooi heet. En, uh, ja, en dan zetten we de puntjes weer op het i. En ja, wat ik net zeg, het is voor de derde keer dat we het organiseren. Dus ondertussen weten we nou, wie we moeten benaderen bij het Rode Kruis, Weten we dat we Leo Mies als jasje moeten trekken. Uh, nou, dat we toestemming krijgen van het PWN om te rollen over het Visserspad. Dat we ook weer toestemming krijgen van de Amsterdamse Waterleidingduin... om daar gebruik van te maken... Ja, dus wat dat betreft is het uh, elke keer wordt het eigenlijk elke keer eenvoudiger om uh, het evenement uh, uit te rollen. En ja, het enthousiasme blijft ook groot. We krijgen toch iedere keer uh, behoorlijk wat deelnemers. En we hopen dat uh, ook dit jaar weer uh, ja, heel veel lopers en lopers enthousiast krijgen om uh, te gaan rollen voor een goed doel. Ik heb gelezen dat het maximum aantal deelnemers uh, 500 is. Uh, is dat bewust gekozen? Maar je hebt ook al een keer meer gehad toch dan 500? Ja, we hebben in het eerste jaar dat we het organiseerden... deden we dat voor Service Quest in Haarlem... toen het Glazen Huis daar stond. Uh, nou dan merk je dat het enorm leest in de regio. En dat het ook... Uh, nou ja, dat, dat soort aantallen haalbaar zijn. Um, uh, wat we nu aan, aan lovers bij elkaar gaan brengen... dat weten we niet. We hebben sinds uh, dit jaar hebben we weer een 5 en een 10 kilometer... waar mensen voor, uh, zich voor kunnen inschrijven. Dus dat we ook uh, op de dag zelf nog inschrijvingen accepteren... Dus, uh, ja, hoeveel we dit jaar gaan meedoen, dat blijft nog een beetje uh, onduidelijk. Maar als we nu de, de voortekenen een beetje mogen geloven... Dan, uh, nou, dan wordt het gewoon een leuke opkomst... en, en uh, daarmee gewoon een, een leuk bedrag wat we kunnen ophalen voor het goede doel. Elko, het is een, een prachtige route, hè? Ja, het is echt een fantastische route om te hollen. <lacht> ja, eigenlijk zonde. Eigenlijk moet je gewoon wandelen. <lacht> nou, nou ja, je mag ook langzaam lopen. Ja, kan je in grote lijnen even, even aangeven voor de luisteraars en kijkers... Uh, waar de route uh, langs gaat? Nou, de vijf kilometer, om daarmee te beginnen... die begint bij Beach Club 5. En dan starten we eigenlijk boven op de boulevard. En dan hollen we naar het zuiden toe. En dan gaan we bij... Uh, nou, volgens mij is dat en Havana gaan we naar het strand op. En dan draaien we bij paal 69. En dan hollen we over het strand weer terug. Dus dat is echt wel een, echt een hele Zandvoortse route. En de tien kilometer is ook de start bij Beach Club 5... boven op de boulevard. En dan neem een klein stukje van het uh, circuitparcours af, zeg maar. Van het... Uh, Holen we over een stukje over de Boulevard, het Wagenmakerspad, Haltestraat, Kostverlorenstraat... En ja, en dan gaan we eigenlijk uh, het natuurgebied in. Uh, de vi het Visserspad, Natuurbrug. En dan gaan we de Waterleidingduin in. En bij de Brederodestraat Straat komen we eruit. En dan gaan we daar uh, aan het eind van de Brederodestraat Rode het strand op. En dan rollen we terug naar de Beach Club 5. Jullie hebben gekozen om de, de, de, de, gewoon voor een leek. Een vraag voor een leek. Jullie hebben gekozen om de 5 kilometer eerder te laten starten dan de 10 kilometer. Dat is bewust. Ja, dat is bewust, uh, omdat je dan ook gewoon de, de aandacht kan geven aan het evenement zoals dat dan uh, dus ook hoort. Hè, met uh, ook het uitreiken van de medailles, iedereen uh, welkom heet als ze we weer terugkomen. Um, plus dat de route natuurlijk ook echt anders is. Uh, en we zitten natuurlijk ook met, uh, ja, met vrijwilligers die we nodig hebben voor uh, een stukje, uh, nou ja, de routeaanwijzing, medaillesuitreiking. Uh, voor de shirtjes en voor de uh, kledinginname en dergelijke. Dus is uh, dus is wel bewust gekozen om dat uh, apart te doen. Elko, je, je, je noemde het al, het Rode kruis speelt natuurlijk een grote rol... maar uh, als je door de Amsterdamse Waardelijnduinen loopt... dan heb je natuurlijk met Amsterdam te maken. Ja, klopt. En uh, je hebt met de gemeente Zandvoort te maken... want je loopt door de gemeente Zandvoort, je loopt een stukje door Amsterdam. Uh, hoe, hoe lopen die contacten met de gemeente en met uh, Amsterdam? Nou, ik moet, ja, eigenlijk is het de eerste keer, is het, als je het zo mag zeggen, het lastigste geweest. Omdat ze je dan niet kennen. En dan, ja, dan moet je natuurlijk toch dingen gaan vragen... die ze normaal gesproken of geen toestemming voor gegeven hebben. Of dat ze het uh, toch lastig vinden om in te schatten wat er precies gebeurt. Maar ja, nu is het de derde keer. Is het eigenlijk, uh, nou, ik zal niet zeggen dat het af kan met een telefoontje en met een mailtje. Maar het was vrij eenvoudig. Ik bedoel, ondertussen kennen, we ze, kennen ze ons. Ze weten ook dat het parcours netjes achtergelaten wordt. Uh, dat, we geen, uh, nou, dat we echt of over de paden lopen waar dat uh, nodig is of moet. En ja, eigenlijk zijn alle deelnemers en deelnemers zijn ook zo dat ze weten dat ze een natuurgebied heen shocken en dat ze zich moeten houden aan de regels die daar gelden. En daarom krijgen we ook eigenlijk met uh, groot gemak... iedere keer toestemming van zowel Zandvoort als Amsterdam als uh, het PWN. Uh, dat is ja, een want als, spat. Ze, hebben, ze Inmiddels uh, kennen ze jullie. Dus als je dan weer met een aanvraag komt, dan zeg je van... oké, okay, nou, vorig jaar is het zo gedaan. Ja. Je evolueert het ook altijd naar ieder jaar. Dat zei je net. Ja, we evolueren ook ieder jaar. Dan, ja, ja. Gods, uh, bij de een moet je de sleutels ophalen... en bij de volgende moet je wat anders weer uh, afgeven. En ja, dan spreek je toch uh, de desbetreffende genen die toestemming gegeven heeft, spreek je even. En ja, die zijn eigenlijk altijd wel heel enthousiast over het feit dat ze het uh, netjes achterlaten. En dat ze eigenlijk niet merken dat de mensen uh, door de duinen heen gehold zijn. Uh, bij de praktische informatie zie ik ook uh, als eerste dat het, het is geen wedstrijd is. Het is een recreatie-hardloopwedstrijd. Klopt. Dus je moet gewoon je eigen tempo lopen. En, en uh, je hoeft niet, niet uh, van ik wil eerste worden, maar je moet je aan jezelf aanpassen. Ja, het is, we willen het echt een evenement hebben. Het is echt holle voor een goed doel. En meer dan dat willen we er ook eigenlijk niet van maken. En uh, iedereen moet ervan kunnen genieten op zijn manier. En het moet voor ons een beetje behapbaar blijven. Dus vandaar dat we ook, als we starten... en dat zal bij de vijf wat minder gelden... maar dat geldt zeker bij de tien... Zullen we toch een beetje als een soort pak door zandvoort heen lopen. En dan bij het visserspad wordt iedereen losgelaten als het ware. En dan mag je nou ja, zo hard gaan als je zelf wilt. Maar het is wel leuk om het gewoon als een hardloop evenement te zien. En niet als een hardloop wedstrijd. Ja, dan ja. moet je gewoon in Amsterdam de halve marathon gaan hollen. Ook prima, maar daar is een tijdregistratie. En uh, daar zijn heel veel andere facetten waar, waar je merkt dat het echt een wedstrijd is. Maar bij ons is het gewoon evenement voor een goed doel. Ja. Waar ik wel even op in wil gaan is... Uh, we hebben twee keer gelopen voor Serious Quest... En we, willen eigenlijk, of we hebben eigenlijk dit jaar besloten om dat los te laten... en te kiezen voor een doel binnen Zandvoort, binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort. Om het, gewoon, nou ja, gewoon het geld wat we dan ja. ophalen ook eigenlijk ergens terug te zien... of terug te vinden in Zandvoort, laat ik het zo stellen. Nou, serious request is natuurlijk een, ja. een, een, een, een groot evenement. Maar wat leuk dat jullie kiezen voor echt een, een, iets in Zandvoort... en dat je inderdaad het resultaat daarvan ja. kan zien. Iets anders wat je net zei, van op een gegeven moment laten we ze los... Maar uh, dat is niet helemaal natuurlijk waar, want uh, op een gegeven moment denk je... nou, ze verdwijnen de duinen in, en, uh, maar ze worden wel begeleid, hè? Ja, er is gewoon begeleiding, zeg maar. Er zijn een aantal mensen op de fiets, uh, ja. nou, het Rode Kruisfiets onder andere ook mee. En uh, nou, Leo Miesenbeek uh, met zijn uh, assistenten uh, geeft uh, ook uh, de route aan, in ieder geval door het dorp. En uh, aan het eind van de rit, bij de 10 kilometer, vangen ze ons weer op bij de duinen. En daar geven ze dan ook weer uh, de, de bewegwijzering aan, laat ik het zo stellen. En, ja, en eigenlijk loopt het wel goed. Iedereen uh, kent ondertussen het parcours wel. En iedereen weet wel uh, waar die moet lopen en uh, welke afslag ja. die moet nemen. Maar er zijn uh, een aantal uh, fietsers die meegaan uh, door de duinen en over het strand... om uh, de mensen de juiste route te wijzen als het mis mag lopen. En je zei het in het voorgesprek even. Het enige wat je eigenlijk niet, uh, niet kan organiseren is het weer. Maar jullie eventueel voerage uh, tussen uh, like uh, plaatsen hebben... dat ze eventueel water tot zich kunnen nemen. Of nemen de, de, de lopers het zelf mee? Nou, in de praktijk uh, blijkt het uh, eigenlijk niet nodig. Om, uh, het is niet extreem warm, hè? Nee. dat hoeft niet te verwachten in, in november. Uh, en de meeste lopers die zijn wel uh, dermate goed voorbereid dat ze wel 10 kilometer kunnen lopen. En anders is er altijd bij de, uh, bij de ingang van uh, de waterleiding duinen staan, uh, gratis tappunten. Waar ja. ze dan even nog water uh, tot zich kunnen nemen als ze daar, als ze daar behoefte aan hebben. Oké, okay, we gaan even naar de muziek en dan gaan we naar deel 2. Ja, even een uh, toepasselijk uh, stukje. Keep on running, de Spencer Davis Group. <laughs> tussen vier en half vijf over Zandvoort loopt. Weer een mooi initiatief wat georganiseerd wordt door deze beide mannen... die we in de studio hebben zitten. En je had keep on running, Ja, want het gaat ook om rennen... maar wel op je eigen tempo, hè? heb ik goed begrepen. Ja, dat klopt, ja. Niet forceren. Niet forceren. Gewoon lekker sportief lopen, zullen we maar zeggen. Ja, het moet, het moet echt een, een leuk evenement zijn... waarbij ook alle mooie onderdelen van, van Zandvoort gewoon aan bod komen. Uh, Zo'n evenement organiseren kan natuurlijk niet zonder sponsoren. En als ik dan uh, dat, de, de, de website van jullie, uh, dat, uh, dat kan al vanaf 99 euro. Hoe kom je op 99 euro? Nou, uh, dat kan ook. <lacht> Ja, dus, ja. ja, goed. Is, het Als het nou fysicaal, is dat een fiscaal verhaal? Ja, ja, ja. Nee, goed. Uh, nou, wat, wat we net al aangaven, we hebben we al doorgelopen voor Sears Equest. En ja, daar hadden we de insteek toch behoorlijk hoger. En we willen eigenlijk uh, het veel toegankelijker maken voor sponsoren. Ook uh, voor kleinere bedrijfjes en organisaties om in te stappen. En uh, 99 klinkt in ieder geval heel veel beter dan 100 euro. Het scheelt niet heel veel, maar het klinkt gewoon veel vriendelijker. En uh, dan is voor iedereen is het eigenlijk wel toegankelijk om uh, nou, zo'n bedragje te missen. En dat is dan echt maar sponsor, sponsoren. En ja, alles daaronder is natuurlijk een donatie die iemand kan geven. Ik bedoel, het is niet verplicht nee, een sponsoren bedrag geven van 99 euro. Maar je kunt ook, weet je, ik vind het hartstikke leuk, een goed initiatief. Maar ik wil verder niet bekend worden, ik doneer een bedrag. Dat mag ook. Dat is ook van harte welkom. Uh, stel, uh, uh, eens, iemand meldt zich aan voor 99 euro, sponsor. Wat, uh, wat, krijg, wat, wat voor, voor, voor uitstraling krijgt hij dan uh, daarvoor terug? Hij of zij. Daar is Kenneth weer ja. voor. Ja. Oké, okay. nou nee, prima. <laughs> nou ja, uiteraard de, de, de website, de nieuwsbrief, de Facebookpagina waar we natuurlijk vrij actief mee omgaan. Dus we zijn bezig met een start-finish doek waar het logo natuurlijk op vermeld wordt. En met nog een, een leuk doek, zeg maar, waar mensen foto's kunnen maken. Dat ze mee hebben gedaan aan Stantwoord loopt en een leuke herinnering daarmee kunnen achterlaten. Dus eigenlijk genoeg exposure om, ja, om, je, om jezelf toch een beetje leuk op de kaart te zetten. Uh. Prima. Heb je al sponsoren? Zijn er al sponsoren? Er zijn al uh, sponsoren. Onder andere voor uh, de startnummers bijvoorbeeld. Die worden gesponsord door uh, de Zandvoortse Krant. Daar zijn we natuurlijk ook blij mee met, uh, met een dergelijke sponsor. En naast zijn er nog een aantal andere sponsoren zoals uh, uh, Rijder Stippenhout. Uh, het, uh, het Circus. Uh, nou, wij sponsoren zelf natuurlijk uh, ook uh, <laughs> he, met, met ons uh, met onze bedrijf. Uh, uh, dat, ja. uh, dat mag... Uh, maar goed, zo zijn. sponsoren kan altijd nog. Uh, altijd. En, en stel dat als iemand zegt van nou: ik wil dat, dat ik wil daar ook sponsoren, ik wil het ook gaan sponsoren. Ik wil dat, bij wie moet hij zich dan melden? Bij, bij Elko of bij jou? Dan kan hij zich in ieder geval melden bij, op, op zandvoortloopt.nl. Maar hij kan ook mij bellen, dan is het geen probleem. We nemen dat in, in behandeling. Nou, zeg dan maar je, je telefoonnummer even voor eventuele gegade sponsoren. Die kunnen rustig bellen naar 06 109 20 500. Een telefoonnummer staat ook op de website zandvoortloopt.nl. Goed. Uh, 6 november uh, vanaf 12 uur, als ik het goed heb. Klopt. klopt 5 kilometer, 10 kilometer hardloop-evenement. En waarvoor ze gaan lopen, dat wordt morgen bekend. Nou, we kunnen wel een... een uh, Eigenlijk een, een primeur geven aan, aan ZFM. Kijk, Door de... als je wel lang genoeg vist... Ja, dat komt Hé, hé, Er zijn een hele hoop uh, goede doelen uh, ja. genoemd in de afgelopen, in de afgelopen weken. Uh, daarvan hebben wij een, een shortlist van, van drie gemaakt. Uh, en op die drie kan uh, eigenlijk vanaf uh, morgen kan er gestemd worden via onze Facebookpagina. En uiteindelijk de winnaar die... Uh, nou ja, die, uh, daar, dat is dan ook een goede doel af voor gaan lopen. Um, de drie um, goede doelen waar we voor gaan lopen... De, komt is één... Um, asielzoekers... die um, zijn gehuisvest in het Spalier. Um, een andere goede doel is... speelgoedvijver, de lachende kikker. En als derde goede doel... hebben we het dierenasiel in Zandvoort. Geweldig. Drie, drie ja, op zich staan er maar... allemaal goede, echt goede doelen. Ja, dat leek ons ook. Helemaal, helemaal top. Uh, dus zondag 6 november, inschrijven kan nog steeds... zelfs op de dag uh, op 6 november, morgens ja. zou het ook nog kunnen. Ja, ja. nou, het liefst uh, vooraf, omdat we dan ook even weten wie er komt... en uh, ja. of we startnummers en dergelijke hebben. Maar als het niet anders kan, dan zijn last-minute-aanmeldingen ook gewoon uh, welkom. Ben ik iets vergeten? Uh, nou, volgens mij niet... Uh... Nee, ik denk dat er eigenlijk alles is al aan bod geweest... met uh, waar we gaan hollen en uh, wie er meedoen. En dat we nog uh, op zoek zijn naar sponsoren... en dat er uh, ja. nog donateurs uh, welkom zijn. Ja. En uh, ja, we hopen op een, uh, een mooie opkomst en een mooi geldbedrag. En ja, wat misschien het prettigste is, ook nog... als we dan toch zo nodig moeten gaan hollen... dat het ook nog een beetje lekker weer is, zoals vandaag. Ja. Hm. Een graadje of 18, een beetje wind en een zonnetje erbij. We, daar tekenen we voor dat het loopt. Absoluut. Oké, okay, dank jullie voor, uh, voor de komst naar de studio. En Elko, jij wil nog een uh, plaat horen. Ja, ik wil nog een plaat horen van... Uh, ik heb ik, meerdere buurmannen, maar één buurman die heeft uh, Night on Town heeft die, uh, geschreven en gecomponeerd. En dat is uh, naar aanleiding van uh, de verdrinkingsdood van een meisje vorig jaar in Zandvoort. En ja, dat, ik, ik vond het een heel mooi nummer. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi om dat uh, ter afsluiting van ons uh, interview te draaien. Nou, daar komt hij aan. Dank jullie. Crash chasing the horse and carriage Round the lonely merry-go-round The public telescope is looking disappointed Fisherman's wife Never tires Of waiting around a One arm banded behind A dirty window Keeps on flirting The day that's done Summer takes another breath For the sunken sun will rise Hij werd uh, aangevraagd door Elko, deze van Ruud Hauweling. En Nightfalls on the Town. Inderdaad, naleiding van het overlijden van de toeristen verleden jaar. Die uh, verdronken is hier uh, voor de kust van uh, Zandvoort. 1 minuut, overal vijf, zullen we nog even gaan kijken... naar de Eredivisie, de wedstrijd die om half drie vanmiddag gestart zijn... zijn inmiddels ten einde. En wat komt Feyenoord weer goed weg, hè? Nou, Ongelooflijk. Nou, het verneinde zat hem in de staart. Ja. NEC stond lange tijd op een 1-0 voorsprong. Tegen het eind wist de Feyenoord de stand gelijk te maken. En in de laatste minuten wisten ze zelf beter om te scoren. Dus eindstand NEC-Feyenoord 1 tegen 2. En dan die andere wedstrijd, Excelsior tegen Rode EC. Daar werd het 0 tegen 1. En om kort voor vijf staat hij... Op het programma ADO Den Haag thuis tegen Ajax. En dan nemen die andere ook nog even door. De wedstrijd van vanmiddag half één mocht je die gemist hebben. FC 20 tegen Pek Zwolle, daar werd het 2 tegen 2. Tot zover. Tot zover. Geen dier van de week? Ja, hebben we. Oké. Okay. Het dier van de week? Die luistert naar de naam Harry. En Harry is een vrolijke dame, u hoort hmm. goed, van bijna 10 jaar. Uh, de op aandacht en... Uh, ze houdt van aandacht en komt graag, zodra je haar roept, meteen op je af... voor een knuffel en een aai. Harry is gewend om lekker buiten te zijn en zoekt dan ook een thuis met een tuin. Deze dame zoekt verder een rustig huis zonder andere dieren. Nou ja, muizen mogen er wel wonen, die vangt ze het als de beste. Een nog vitale poes van middelbare leeftijd, dus die graag ook... van de winter lekker warm voor de kachel wil rondhangen.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 En kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Harry verdient een thuis. En uh, deze Harry is een uh, dame van stand, hè. Ja, zeker. En ze zit uh, in het uh, Kennen met Dieren Thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Ga voor Harry of alle andere leuke dieren naar het Kennen met thuis En uh, zoek een uh, leuk huisdier uit. Look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 We is bijna helemaal gedraaid. Deze van uh, Windjammer en Tossing en Turning. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, normaal gesproken krijgen we dat zo rond en nabij kwart over vier. Maar we hadden de heren van uh, loopt een uh, gezellig uh, op visite in de studio. Dus even wat later het Formule 1 nieuws. Nico Rosberg won dit seizoen al negen Formule 1 races... en heeft momenteel de beste papieren om wereldkampioen te worden. De Mercedes-coureur kan in de laatste... Grand Prix bovendien een record van zijn landgenoten Michael Schumacher en Sebastian Vettel evenaren. Beide Duitsers wonnen ooit 13 races in één jaargang. Schumi deed dat in 2004, Vettel in 2013. Destijds werden respectievelijk 18 en 19 races verreden. Dit jaar staan er 21 gp's op de kalender. Rosberg heeft nog de wet 4 races om het duo te evenaren... en kan zich dus niet veroorloven om nog een steekje te laten vallen. De laatste races worden verreden in de Verenigde Staten volgende week... en gevolgd door Mexico, Brazilië en last but not least Abu Dhabi. Rosberg heeft in de WK-stand een voorsprong van 33 punten... op zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die tot dusver 6 races won. Max Verstappen en Daniel Ricciardo schreven allebei één Grand Prix op hun naam. En over diezelfde, Nico Rosberg. Nico Rosberg heeft afgelopen woensdag zijn eerste testronden gereden op de dikkere banden van Pirelli, die volgend jaar hun intrede doen op de Formule 1. De leider in het wereldkampioenschap kwam in een bolide van Mercedes uit het jaar 2015 tot 60 ronden in een privésessie privé op het circuit van Barcelona. Heel veel wijzer werd Rosberg niet van de banden, die zo'n 25% breder zijn dan de huidige. In de ochtendsessie was het asf asfalt te koud om een goed meetgegevens te verzamelen. En in de middagsessie kon Rosberg door regen nauwelijks de baan op liet de exclusieve bandenleverancier weten. Rosberg is niet de eerste die uh, het nieuwe rubber heeft getest... onder andere Sebastian Vettel, Vettel en Kimi Rijkonen van Ferrari... mochten de banden al uitproberen, de Formule 1. Uh, want voor 2017. Grote veranderingen in het uh, uiterlijk van de Bolides, zodat de nog deze nog sneller worden. Bredere branden zijn wezenlijk onderdeel van deze vernieuwingen. Nog even terug naar de WK-stand. Nieuw Nico Rosberg op uh, pole laat het zomaar zeggen, met 313 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 280. Op een derde plek vinden we Daniel Ricciardo, de teammaat van Max Verstappen, terug met 212. En op vierde plek Kimi Raikkonen. En op vijf Verstappen met 165 gelijk met Sebastian. Vettel. Dus Kimi Raikkonen zit binnen zijn... Ja, ja, ja. Binnen bereik. Op naar plek 4. Wellicht dat we de laatste races nog een heerlijke tweestrijd krijgen... tussen Kimi Raikkonen en Max Verstappen. En dit is zo'n leuke plaat, hè? Luister naar Kenny oh, B goeie. en no Doe I Maar. Get Nobody get hurt. Hurt. <laughs> Wie dan ook al neem me laat, vergeet het maar. Ik schrijf, vergeet het maar. En als we schuldig zijn, de aanklacht is, dan zeg ik: arresteer me maar. Arresteer me maar. Arresteer me maar. Ik kan mezelf niet voor de gek. Ik wil niet de schuldig zijn aan wat ze doen. Zij zitten fout. Luister, zij zitten fout. Laat je horen twee keer. Laat je horen twee keer. Laat je horen drie keer. Laat je horen vier keer.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 Dat op het deze is ook van de yellow Man, hè? Ja. Ja, ook in reggae beat. In de reggae beat, ja. ja dat, dat weten we weer mooi, hè? Bij CFM. Dankzij. de <totstuk> 5446 is mijn nummer. En Daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. En het gedicht heet voor jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Mijn avonden komen maar niet voorbij. Ik heb nooit het lef gehad het te zeggen. Soms deed ik stoer of koel, cool, maar het is best moeilijk uit te leggen waar ik al jaren voor jou voel. Voor jou. Ik geef alles op voor jou. Zou het liefst vanavond bij je zijn. Nooit meer zonder jou, maar met jou. En het dat het eeuwig duren zou. De toekomst die ik steeds voor ogen heb is altijd dicht bij jou. Je vriendschap nooit verliezen. Van je glimlach word ik blij. Maar als je wist dat jij kon kiezen, valt je keuze dan op mij? Lijkt wel of ik altijd druk ben. Maar ik heb maar één doel. Terwijl ik van diep binnen stuk ben, voel ik echt echt alles voor jou voel. Voor jou. Ik geef alles op voor jou. Ik zou het liefst vanavond bij jou zijn. Nooit meer zonder jou. Maar met jou. Dat het eeuwig duren zou. Want de toekomst die ik steeds voor ogen heb... is altijd, altijd dicht bij jou. Bij jou. Ik geef zo alles op voor jou. Ik zou het liefst vanavond bij je zijn. Nooit, nooit meer zonder jou. Maar met jou. Met jou. Dat het eeuwig duren zou. Want de toekomst die ik steeds voor ogen heb... is altijd dicht bij jou. En waarom? Omdat ik zo ontzettend veel van je hou. Dat was weer een mooi gedicht van de dag bij CFM. Het gedicht voor jou... En uh, ja, volgens mij doen we dat een klein beetje aan een liedje denken... van onze eigen Salvoortse Yves Behrendsen. Luister naar Voor jou. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Want wat is er veel veranderd? Van je was Sister Slits met We Are Family. Daag erbij, hè. Helemaal een beautiful life. Jullie de last frequency zo so, uh, aan het uh, einde van dit programma Zandvoort op zondag. Want Albert, -Jan, het zit er alweer op voor ons. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Zo is het nou. Met name even aandacht besteed aan Zandvoort loopt. Ja, dat zeker. En uh, terwijl Rondje Dorp in volle gang is... ik uh, bedoel, tot zes uur gaat dat nog door. Ja, dus een uur zullen... vijf, hè? Vijf, uur vijf. vijf. zes uur. Ja. Dus wij gaan ons even in het feestgedruis storten. Oh, jee, zullen we dat wel doen? Ik ben <laughs> erg benieuwd. Maar nog even voor de klassiekliefhebbers... vanavond tussen zeven en negen ZFM Klassiek. Vergeet het niet, het is prachtig samengesteld... en het wordt gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Dus klassiekliefhebbers zitten ook goed bij ZFM. Vanavond tussen zeven en negen ZFM Klassiek. Bedankt iedereen voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Tot dan. Dag. Doei.